...dat het opnieuw wordt bezet. Er is een demonstratie aangekondigd en daarom blijft de ABO, fnv en de SP demonstreren maandag. Door bezuinigingen komen alle 1100 thuiszorgmedewerkers van Sensire per 1 januari op straat te staan. Eind juli was er ook al een protest tegen het massa-ontslag. Toen werd het hoofdkantoor in Varsenveld wel een tijdje bezet. Ook ABN AMRO moet steeds meer geld opzij zetten voor leningen die mogelijk niet meer worden terugbetaald. Volgens Topman Zalm bereikten sommige bedrijven waarvan de inkomsten al jaren terugliepen nu het einde van hun reserves. Door een meevaller steeg toch de winst. Het afgelopen kwartaal verdiende ABN AMRO 402 miljoen euro, 19% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.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 Ik you mad. Het oetzetten van zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Internet, Internet. Internet.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 Na. Ah. I got shocking he took me She's a beauty, a dark and a buggy The working man of Polo need a photo It's hard to know which one of us is king. Your glass of I made Stay out here living the life. Nobody cares who we got tomorrow. And you got that little summer light, a little summer vibe on next the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray.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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Marion Koekoek met het NOS journaal. Minister Dijsselbloem van Financiën geeft vanmiddag een persconferentie over de toekomst van ABN AMRO. Dat zegt Topman en oud-minister van Financiën Zan. ABN AMRO werd genationaliseerd in 2008 omdat het voortbestaan van de bank in gevaar kwam door de kredietcrisis. Dijsselbloem heeft al gezegd dat hij de bank weer wil verkopen. Volgens Salm begint de persconferentie om vijf uur. Aan de orde komt onder meer een mogelijke beursgang van ABN AMRO. Nederlandse ondernemers zijn minder negatief over de economie dan in de afgelopen kwartalen. Dat blijkt uit de nieuwste Conjunctuur-enquête Nederland, die elk half jaar het beeld bij de ondernemers meet. De verwachting is dat de export zal groeien nu Europa uit de recessie is.